We beginnen de zogerles 272, op de pagina Resh Kaf Dalit 224. Bovenaan de, de tekst van de zoger zelf, de God Resh Lamet Tet. 239. O parashatat tinyana, vajaki iviege. Het tweede fragment, ja, uit de Torah, in die vielen is vajaki iviege. Is genoemd naar, dus naar de eerste woorden, en die zijn de woorden van het tweede boek van Schmot, het tweede boek van de Torah, Schmot Werk Yud Gimel eh, 13 en dan is het en het zal zijn wanneer jij zal komen dat is het tweede fragment van de Torah dat op het pergament is geschreven en is geplaatst in een van die vier eh, fragmenten die, die gelegd worden, zo eh, die pergamentjes die gelegd worden in de vier compartimenten van Tvila, Shrush, Tvila van het hoofd. Eén, na nou de dahei hei deit patach twee rachma, Dilei migo jude. Bechamishin patchin, achsadrin ve idrin, setimin Debe De hahu, de volgende pagina, de eerste regel, Peter de abit jude Bahai le lemashma ba kala ginafka migo shofarda Twee, begin de shofarda shofarda hu satim Bahul satim, behol sitri vata yudu patach, patachle leafka Menei kola drie. We kivande avtach lei. Takalei ve apik. Menei kola le afka. Evdin. Uh, le Dat uh, is die. Dat is wel. Zo so, so beeld, Zo so veel. Ehm. Um, beelden roept hij op, de zorger eigenlijk. Kijk, in de, in de Kabbalah, in de taal van de Kabbalah is, de taal van de Kabbalah, ik zou zeggen, is een arme taal. Ja, het geestelijke heeft geen mooie grote eh, woorden nodig. Duidelijk, hoe armer, hoe origineel, hoe armer, hoe uh, ...waarlijker. Eigenlijk, uh, dat is niet nodig, absoluut niet nodig. Kijk, in liter liter literatuur, daar moet je dan al die fijne kneepjes kennen... ...en mooie beschrijvingen maken. Maar in, in, in het geestelijke is het niet zo. Uh, maar het beeld en de kracht, daar gaat het. En niet de schoonheid. We keren terug naar onze oorspronkelijke pagina. Eh, de eerste regel. God res tet. Parshat atinjana. Dat heb ik gezegd. Nog een keer zal ik het nog een keer doen. Het tweede fragment is. Vajayaki wege zal zijn wanneer jij zal komen. Komen. Daan de punten. Da, He. Dat is de letter He. Ja, want die vier, zoals je herinnert je. Die vier Parashio, die vier fragmenten uit de Torah. Die in die vier compartimenten van de Twilensche, Twilasche, Roche zitten. Die zijn uh, vier letters van de naam van Hawaii. Erste, het eerste fragment is Jud. De tweede is He bovenste letter He, oftewel de Bina, die uitkomt uit deze Juden. En dan en nog de twee Waven He, onderste He. Dat is ik gezegd. Da, He, dat is de letter He, oftewel de bovenste letter He. He dat is de zaal, He Gala. De It Patach, rachme, welke zaal doet open zijn Barmoeder, haar Barmoeder, niet zij natuurlijk, maar haar Barmoeder, Migoo Jooden vanuit van binnen die letter jude, we gaan door vijf, door door vijf, door vijftig in vijftig openingen. Achzadrin we iedereen, Achzadrin we iedereen dat ach, sadrin, dat zijn voorportalen en iedereen dat zijn de binnenkamers die ver, vers, verborgen zijn in haar. De hoe Peter omdat die Peter dat is die Peter Peter Rechem daar wat het in het eerste fragment stond Peter Rechem dat uh, de, de, de, de, de eerste ring die de baarmoeder open als het daar open maakt dat is dan Peter omdat uh, om die Peter die open breekt openbreker dat wordt Peter de abit yud de opening die de letter yud maakt de volgende pagina, dus de eerste regel Bahai geïchala in deze zaal, in deze geïchal. hechal in het Hebreeuws zie je, in het Aramees le ma ba kala om te laten. Goed, kijk wat hij zegt, nou, kijk naar nou, een um beeld wat die geeft le ma ba kala om in haar te doen... Uh, stem te laten horen. Die nafka, welke stem? Nafka, my da. Welke stem komt uit deze shofar? Blaas. Ja, dat uh, blazen, blaasinstrument. Dat blaasen, blaas Ja, zoals je dat weet. Blaashoorn. Ja, zo, shofar. Dat is eigenlijk zo'n uh, blaashoren dat Waarop dus op de Rosh Hashanah en dan verder de dagen um, die daarop volgen, dat men daar blaast in de, in de synagoge en in de tempel was het, uh, van de horen van een, uh, van een, een stier dat, en zo. En die chauffeur dus, dan die, dat maakt dus dat de stem komt, geluid, de stem komt, uit deze shofar, de regel twee. Begin de shofar daar, hoe staat hem omdat deze shofar, deze blaashoorn, is uh, verstopt van alle kanten. Wat a en daar komt, dan komt de letter jude, upatachle, en opent hem. Le afkamine kola om eruit te laten komen een stem. Drie. We aan de aftachle en aangezien die heeft hem geopend. Takale blies of letterlijk dat precies hetzelfde woord is wat is doorhaken van de zee. Van de rietzee, maar ook blazen in de chauffeur. Dat heet ook taka. Dus, en dan blies hij da, da, da, daarin, daardoor of daarin. En daaruit komt, en daar komt een stem of een geluid uit. Le afka i afdin le om de slaven naar de vrijheid uit te laten komen. Ik nou wat voor beelden, geweldige beelden. En dat is allemaal binnen de mens. Binnen de krachten, binnen het stelsel van de krachten, binnen de mens, binnen één mens. Alles waar, waar de Torah over spreekt, is, gaat het over één mens. Niet over het volk eh, enzovoort. Niet iets wat horizontaal is, maar alles binnen de mens... Al deze krachten zijn functioneren binnen de mens. En, en wij keren terug naar de vorige pagina, naar onze oorspronkelijke pagina. Reshkaf Dalit, 224, Hasulam, de rechterkolom, de regel 31. De referentie van de Ot Res Lametet 239. Parashat Tinyana, Raya, Regel 32. A het tweede fragment is uh, Ki en het zal zijn, wanneer jij zal komen. Hij, he, hei, de Hawaia, dat is de letter hei, en hij vroeg het to van de Hawaia. De reichel 33. Shehi, bina, dat welke letter hei is, bina. Die hij vroeg het to. Shehi, hageichal, she, ah, she rachma. 34, Ari Dei, Ayud. Bachamishim, Petahim. En Misdronot, Bachadarim. 35, Setumim, Shebo. 33, in het midden. Shei, Hei, dat die is, de letter Hei. Oftewel, dat fragment uh, is harichar, is de zaal shena she die doet open de baarmoeder, dat waar dus, dat de rachma rahma, dat de Bar, Barmoeder wordt uh, geopend door de letter jude 34. B'chamishim petachim door 50 openingen. Omis dronot en van die mis dronot van die voorportalen. V'chadariim en voor, uh, verstopte, ver, ver, ver, oh, verstopte um, voorportalen en binnenkamers van hem. 35. hij gaat ons dat allemaal uitleggen. 35 naar de punt. Otha haptichaashe hasta hajudbaha ikhael 36 hazee. Ik kdei לשmoa bo et hakol hajoze mitoch zeifen shofar bina Ota hapticha de opening feifen is not a point sheastah hayud the letter yud dude in deze heil, in deze zaal, de regel 36. Hier mo is om te doen horen, om te doen horen de stem die uitkomt uit deze shofar, uit deze blaashoren. Shehi bina, die bina is. Welke horn is binnen? Zie, deze opening maakt. Ja, yeah, deze stem komt via de opening. Net zoals het in een blaasinstrument. En je de opening en daaruit komt dan de stem wordt geblazen en komt er een uit, en stem uit. Regel 37. Na dit doen. We soms zo 38. Hossa, Tomi, oba yod o patkha bo oto 39 lego 7 menu kol Mijn mischungs chauffeur ze om deze chauffeur en dat woord Ook goed later zullen we ook leren veel van die woorden niet zomaar chauffeur maar ook de gematria ook de de Vele in die letters daar, waaruit dat woord bestaat, zullen so we vele dingen leren op zijn plaats. Misschien chauffeur zei om dat deze chauffeur deze blaashoorn 38. Hoe is verstopt oftewel dicht van alle kanten. Oba Jude en kwam de letter Jude, is de eerste letter. Van de naam van de Hawaii. Op pad gaat en deed hem open. 39. We had zien je men ook al. Om hieruit, om daaruit. -uh om uit deze chauffardus. -so de stem. De stem te laten. Uitkomen. 39. Na de punt. Kiewaan ze pad Oto. Tak abo feertig. Vehoetzio. Vehoetzia me menu. Kool. Vehoetzii. Avadi. Vlechirut. Wekiwansepat. Kabo. Oto. En an gezin die hem. Uh, Deet hem. gezin die. Uh, deed hem. Open. Tak abo. Heb die. Angerak dat. Heb die dat ook. Takah is. Uh, ook. Uh, geblazen daarin. We en bracht eruit een stem. Kijk, kijk wat hij zegt. 40. We om slaven naar vrijheid, tot vrijheid laten uitkomen. Kijk, kijk nou wat, wat voor beelden dat uit de bina komt iets uit natuurlijk uit de bina, wat uit moet komen kan uit bina uitkomen bijvoorbeeld uh, de zonsierapin ja zie je dat en die zonsierapin dat is de Torah en de Torah brengt dan mens, bring de mens brengt de slaven naar de naar de vrijheid maar even dat is even uh, de associaties die uh, ik kreeg, nou ook naar aanleiding van wat ik geleerd heb natuurlijk, maar. En nou, nou uit die pina komt natuurlijk de volgende uh, stap trap treden. Dat is de dus Zerenpien, maar we zullen zien wat hij, ons, wat hij ons vertelt. De linker kolom, de regel 1, Pirous. כי היא דשם הוויה רומזת אל תוי פרצוב ישסות, שהוא סוד למד אצל. הנקרע דרי מגדל הפורח ו'הו והוא היכלה דעית פתח פיר וחולה בחמישים פתחים. כי был ей мани вхадим на вир 5 сатум дело ит патах шеэм восот мем децелем изэс аромезет леиска ласка хамакафет והיודה סייפן לא נאפיק מי אוויר שלהם באופן שישפיעו אור אךט החוכמה אשר על כן נאינה משפיעים אל האווירה נאיכן דאחן לבד שהוא אור חסדים כאן שגוסות למה דה צלם, ובחינת בינה, גם אלף נבחנים, להיכאלה דה אית פתח וחולה, וחמישן תו הלף פתחיל, שמשפיים חוכמה לזון על ידי עלה על ידם, Geweldig, geweldig. Kijk hoe hij ons dat eigenlijk uh, ontcijfert. De woorden van Zoger. Wat kan men begrijpen van die woorden van Zoger? En toch is het van onschatbare waarde. Onvervangbaar. Om ook het stukje, om ook de tekst van de zorgen te lezen. En ook doornemen. Woord voor woord. Duidelijk, we hebben dat geleerd. Hebreeuws en, en het Aramees, dat zijn voor en... mapani en Agor. Voor, voor en voor. Gezicht en voorkant, gezichtkant en de achterkant. Beide zijn relevant. Um, kijk nou hoe geweldig hij dat ons uitlegt. En ook weer dat principe van, het, van die, uh, dat mechanisme, hoe de moging, hoe Kogma, uh, de uitwerking van hoe Kogma verkregen wordt, en waar en hoe. Uh, het is uh, Pirouz. Dit uh, uitleg. Kij heet de Shem Hawaii ja, Probeer elk woord te horen. Of nog een keer herhaal. Ja, zie je dat. Ik maak de lessen wat korter. Maar dan in de, niet om, het, om, uh, om, om, om te doen dat je, dat je minder om jou lui te maken. minder werk te doen. Maar omdat je meer tijd zou hebben om te investeren in ook in de Doornemen, doornemen van de tekst ook woord voor woord, uh, telkens investeren in de taal van Hashem zelf. Duidelijk, wil je met Hashem teta teta praten, wil je van hem, hem uh, reding ontvangen, steeds reding ontvangen, dan uh, leer zijn zijn taal, niet de taal wat zij spreken daar in Israël, wat zij daarvan gemaakt hebben. Dat zij spreken dan van koetjes en kalfjes uh, in het Hebreeuws Dat zij dat hebben toegepast voor hun dagelijks leven. Wij spreken van wat alleen maar wat je hier aantreft. In de kabalen leren. Dat is wat het enige wat je, wat je kan leren. En dan heb je dan een bijna een letterlijke, niet bijna een helemaal letterlijke vertaling. Dus Daarom probeer te investeren ook. Uh, in die letters, juist in die letters, daar gaat het om. Daar kreeg je deze kracht, de kracht, die oorspronkelijke kracht van Hashem. En niet praten over praten, zoals de wereld dat doet. En je goed kijken. regel 1, Pirush, de uitleg. Je hei de Shem want de letter hei van de naam Havaya. Deze letter, dus de eerste letter is het? De partsof is zo. op de partsof is Oftewel Overal overeenkomend dat de partsof is zo. Hoe te is de onderste bina. Schuursot lamede cel. De veleke is de is de letter lamed van de cel. nog? Mem is dan de abe ima en lamed is dan de is van de, ja en dan de tzadi is de zehiranpiel dat is het samenspel van dat van deze hogere rabbina, lage rabbina en zehiranpiel. Anikra migdalia boreiach welke letter welke letter lamet heet de dri migdalia boreiach Bavir de toren die Zwijft in de lucht. Ja, omdat die, waarom is dat? Herinneren, we hebben dat geleerd. Omdat die steeds omhoog en, en, en, en omlaag kan gaan. We hoe En dat is die zaal. Dat is waarover de zorgers zegt. gala Dat is die zaal die geopend wordt. Regel 4. We enzovoort. We gaan door vijftig openingen. Kiababweima, Nifga Nimla, hier zat hij, gaat ons dan vertellen, dan uh, weer grijpt hij terug en vertelt hij ons over de Yima en daarna over hierstad. Want, zegt ons, hij ons, ligt het ons toe. Want Abba, Abba en Ima, die worden geacht als avir, als lucht, oftewel chassadim, weet je dat? Chassadim, lucht, satum, lucht dat verstopt is. Deloitte patach, die niet, om, die, niet, om, die niet open gaat. Dat so is de lettermem, de letter MEM van de cellen, ja van het beeld van de mogen. Ja, mem is verstopt, ja, van alle kanten hebben geen plaats. En daar zit, daarbinnen, daarbinnen verstopt je dan die kogma. Ja, daarbinnen is, zie je dat daarbinnen zit, als het ware uh, luchtlid uh, zit, wel uh, wit van kleur. Daar zit. Chokma die verstopt is in die letter men. Want die kiezen, die willen chassadim, zoals we weten dat. En daarom is die dan, heet die Avir Satum, verstopte eh, lucht die niet open gaat. Dus, zes. is het le Aska, en die gezinspeeld wordt en hinder daarop wordt gegeven in de vorm van die letter Mem. Die is net als Aska. Het is net als een ring. ja Kijk naar de letter Mem. Eindletter Mem in regel 5. Die is net als een ring. Dat omringt. Hun mogen. De mogen zijn uh, binnen. En daar een ring is eromheen. Waar de loon piekt en de letter Jude dat binnen is, komt niet uit hun, avier, hun lucht. Behoeven op de manier so ja, spiel, op, om licht uh, lichthochma door te geven. Dat hebben dat we in de goed opletten, dat is de Abba en Ima. Die geven niet de hochma naar beneden. Ja, die geven alleen maar chassadim, hoge chassadim, van ik daar, maar het is allemaal chassadim. Asher 8, regel 8. Hij dat daarom, daarom geven zij alleen maar een lucht, een, een dunne lucht. Oftewel, dunne, shehu, welke dunne lucht. De regel 9 is, zij is ora chassadim licht gesadied, zoals het boven gezegd werd. Als je dat mechanisme eenmaal door hebt, dan heb je dat, dan heb je toegang tot uh, de eeuwigheid. Dat, dat, dat werkelijk zo wat ik wat ik zeg. je zeg. Awaar de zoet, maar de zoet, is de onderste binnen de regeltien. Hoe zot lam het wel Welke hier zot is in de letters weergegeven? Is het lam het van het woord celem. Op gena bina, en dat is de bina hem nivhanim, die wordt geacht als de regel 11. Le hei de ied patig, so als de zaal die wel open gaat, enzovoort, en dan nog. En dan bachamieschen, Pietje, Papatki, Door vijftig openingen. Regel twaalf. Om aspeem chokmah, o ente chokmah, geven zij aan de zon. Hoe? Hoe? Alle de Door hun opstegen Door dat die jishu steegt op. Samen met eerst steegt die op naar abba en ima. Abba ima. Verbinden zich, gaan omhoog naar de Arichampien. Verbinden zich in het hoofd van de Arichampien. En dan verkrijgen ze Gogma. Dus hoe? Dat zegt hij dan. Door hun opstegen naar het hoofd van de Arichampien. Shusham Habina, dat daar de Bina transformeert zich. Om Gogma te worden, zoals het boven gezegd werd. Eigenlijk, het is niet echt de Gogma. Het is Gogma van de Bina. Duidelijk, maar die heeft wel van Gogma. Maar dit is dat niet dus Gogma erin in de Gogma van 32 paden. En dat is niet de ware Gogma. Die alleen maar in de martico komt. De volgende. 14 mm. na de punt. Ubina zo, nikret, chamishin, sharei, uh, bina. 15. Kiba, hij sfirot, kahab besoen, schabacholich had me hem is sfirot, 16. we hem hem ischim, En we o zo en deze bina, deze bina die van jish heet vijftig poorten van de bina. De regel vijftien. Kiba, waarom? Omdat in haar zijn er Vijf sfeerot, zon. Zoon, Kettergadma, Bina, Nukwa, ja, van de Bina. Het heeft ook vijf sferot, Shabagolya, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, Bega, sfera вит халекет ле идрин вех садрин ахтин шепхинат хагат шабосфера некрет идрин нейхтин шапирушо ха хадарим ухида леги Shemurea klik 21. Ela rak godsa hotza'avag nasa. 22. Ela Zie je, zo'n taal, deze taal hebben de kabbalisten ontvangen en hebben overeengekomen om deze taal te gebruiken. Zie je, er is geen andere taal van de kabbal. Waardoor de kabbalisten begrijpen elkaar ook. De kabbalisten van de Zoger, ze begrijpen daar elkaar ook. Ook de taal van de Zoger, zo'n ver, ver, ver, uh, verhulde taal. Ze begrijpen elkaar in deze taal. Kabbalisten. Zo ook, uh, daarna kwam Arie. Er kwamen nog andere... Voor Ari, maar in, in, met name vanaf Arie. Werd ontwikkeld, werd de taal van, de, van onze kabalen die wij kennen überhaupt. Er is geen andere kabalen. Dus we hebben de, de taal van de kabalen van Ari overgenomen. Ari heeft het deels natuurlijk uh, uit de Zoger gehaald. Maar ook in de Zoger zijn er een aantal boeken, boeken boek, boekdelen die ge geschreven zijn in de Kabbala-taal, ook sverod en andere. En Ari heeft dat uitgewerkt en daarmee kabbalisten begrepen, begrepen en begrepen niet alleen uh, begrepen en ervaren uh, al die krachten van Hashem. Um, Op in ah ja, zestien na de punt. sfera en van die 50, de regel 17. Met gelijkheid wordt ingedeeld in. Kijk wat je zegt. Ons. En we hebben dat al geleerd, deze, deze twee begrippen. In iedereen en achzadrin. In iedereen, dat zijn die. die uh, we gaan een verder. Wat die al gaat, herhalen Iedereen en achzadrin. Dus, oftewel, de binnenkamers en de voor voorportalen, de regel 18, uh, uh, of de voorportalen, uh, of Masandre de regel 18. Shepchenath Hagat, dat het aspect in die in de sphera zijn, dat in de sphera zijn, heet iedereen, Hagat is de binnenkant, ja, of die, dan die heet iedereen, dat is de, binnen, de binnenkamers. Shapiro Shah Khadarim dat het betekent, iedereen betekent, Khadarim in het Aramees, Khadarim in het Hebraeus, is Khadarim dus de kamers, de binnenkamers, de woonkamers, van binnen, de binnenkant. Op genaat terwijl het aspect Nihi, in die sfera, in elke sfera, heet, ach heet voorportalen, voorportaal, een voorportaal, een een terras bijvoorbeeld, is niet een plaats waar men woont, ja, het is een buiten, een beetje, zo'n buitenstaat, en dan, Shemore dat leert, ja, die voorportaal of een terras, dat leert dat er, er is geen aspect van Kli Kabbalah, er is niet een reservoir om, uh, voor, om voor zichzelf te ontvangen, om te ontvangen dat, uh, maar er is alleen maar uitkomen, uitgaan en het binnenkomen naar de binnenkamer, naar de kamers. Dus er is het, het, is, het, is, het is alleen, kijk nou, een geweldig beeld wat je ons nu geeft. Negie is het alleen maar het aspect van het uitgaan en het binnenkomen. Dat, dus oftewel een corridor, een gang of een terras of een voorportaal. Het is dan. Niet als woonplaats, maar het is alleen maar om uit te komen uit de kamers en binnen te komen, komen in die kamers. Dat wil ik pittig uh, stuk, pittig stuk zo. Wat wil je? Hier? Maar het, is, het helpt absoluut wat hij ons vertelt. Hoe kan het mij helpen als ik nu... Uh, in mijn dagelijks leven, wat ik hier leer, hoe kan ik, wat is dan de, de verbondenheid? Hoe kan die dat mee beïnvloeden op de manier dat ik, uh, dat ik vooruit ga? Hoe kan ik dat daaruit inzien dat het mij redding geeft? Absoluut, absoluut. Geeft dat een stukje reading telkens bij elke les die wij hebben, gaan wij een uh, stukje vooraf, verderop. Verder, dieper. Verder, en dat stukje, dat stukje wat wij noemen, dat hier stukje is, ten aanzien van de mens die zich niet met het in, in individueel geestelijk werk bezighoudt, kan het. Uh, kan het oplopen tot uh, vele, vele jaren, en soms tientallen jaren, en nog meer. Wat, wat, wat, wat uh, van wat wij doen, van wat wij bereiken, door het, door ons um, uh, ontvankelijk te maken, voor de zoger. afgezien van het, wat wij wel of niet begrijpen, dat, wat daar, dat wij daardoor uh, laten onze kilim penetreren, dat licht van de zoger. En daardoor maken we geweldige vooruitgang, um, in, die ons dus in staat stelt om uh, eigenlijk in deze um, incarnatie. Ons werk eh, te klaren. Ons karwei af te maken. Maar zo nee, dan wordt het in de volgende incarnatie, misschien één, misschien twee, afhankelijk van eh, het, het werk wat je investeert daarin, wordt het veel sneller, veel, veel sneller eh, afgemaakt. En tot volmaaktheid de ziel zal komen. Dan een mens die alleen maar zich bezighoudt met zijn dagelijkse behoeften. Eten, drinken enzovoort. Kijk nou wat in die donkere dagen. Wat voor leven is dat. Kijk nou dat nou in de, aan de gezichten van de mensen. Kijk nou überhaupt aan de stemming. Kijk nou de culminatie van duisternis neemt toe. Naar die kerst toe. En dat is ook begrijpelijk Wij zitten nu in de periode van. Eh, agorai. En juist in deze periode. Is het. Eh, geweldige tijd om. Te werken aan jezelf. En. Dankbaar gebruik maken. Van deze periode van de agorai. En daar wil ik. Een beetje iets misschien um, onthullen aan jullie een principe voor zeer gevorderde leerling in, of, uh, in de Kabbalah. Een principe die eigenlijk alle principes zijn verwijven met elkaar, maar ook een, een principe wat praktisch, ja, wat jij zegt. Maar wat kan ik dan, wat kan je me dan praktisch, wat ik kan praktisch doen? Alles wat we hebben geleerd in de basiscursus, is alles praktisch. Al die vijf, verinner je op dat principe van 5 W en 5 A, vijf vragen en vijf eeuwige vragen en vijf eeuwige antwoorden. Alles wat we hebben geleerd is van toepassing. En, en wanneer je alles hebt, geprobeerd en alles heb al aangepast of toegepast zo, bij, of bij, bij jouw geestelijk werk er is zeer krachtig krachtig principe wat uh, ik wil het aan jullie onthullen en dat is um, het begrip um, Vrees voor dood. En dat moet je dat steeds in elke toestand uh, overwinnen. En kijk dan over naar de wereld. De hele wereld is vrees voor dood. Vrees uh, om, om buiten je perken te gaan. Vrees om creatief te zijn. Allemaal komt het door uh, het willen. Het willen en propageren van het eh, principe, gangbare principes, zoals hier in Nederland, van doe normaal, dan doe je al gek genoeg, doe normaal. Alle dat soort, dat soort eh, principes, alles, alles komt door vrees voor God, voor vrees voor dood. En welke dood? En het principe wat ik, waar, ik het nu wil, waar ik het nu over wil hebben is dat jij steeds, wanneer jij er gaat ervaren binnen jezelf, die dood, niet de dood om dood te gaan, dat is een vrees om dood te gaan, betekent dus, oftewel vrees om je, ja, om, uh, jouw lichaam te verliezen, dat, dat, jou, dat, er, uh, dat je vreest dat jouw um, uitwendig fysiek omhulsel uit elkaar valt. Dat is, ach, dat is een kinderlijke vrees. Ik spreek niet over dat soort kinderlijke vrees. De hele wereld is, is er mee bezig. Hele... Kijk nou hoe reker een mens is, hoe. Uh, invloedreker invloed, invloedreker mens is hoe machtiger en of uh, uh, het geld en alles heeft hij dan des te meer we heeft hij dat soort vrees dus vrees om dood te gaan fysiek dat is wat, wat hen uh, bezighoudt daar spreek ik niet over dat is in vergelijking met wat ik over dood, in vergelijking, in vergelijking met dood, principe dood, van het aspect dood waar ik het over heb, is het net, is het eh, doodgaan van het eh, fysieke lichaam, is het net als een muggenbijt. Ik bedoel de dood, dood, dat die wij ervaren eh, onder ons, daar waar de plaats is, daar waar de, onderste gedeelte van de jesot en de is. Geen mens op aarde was, is of zal zijn, tot de gmartikun, gmartikun niet inbegrepen natuurlijk, de algemeenheid, de algemeen gmartikun, die geen tekort heeft daar, in deze plaats. Al lijkt het ons soms, we zien verder veel, eh, kunnen zien op de tv, van allerlei mooie acteurs, je weet het erg mooi met uh, veel charisma dat allemaal te bedekken. Duidelijk, wat zij doen dan thuis daarna, dat weet je niet, dat zie je niet. Maar glim, glimmen zij voor de camera. Maar geen mens heeft daar uh, volmaaktheid. Elke mens heeft daar tekort. En dat is wat ik noem dan dood. Dat is, a, dat is de dood die dagelijks vele malen, vele honderden malen, en soms nog meer, dat een mens die werkt aan zichzelf, die ervaart dat. Een mens die niet werkt aan zichzelf individueel, die gewoon valt, valt van nu en dan, die komt dan in depressie en dat, dus f, uh, in, in verschrikking, van een verschrikking naar een ander. Duidelijk. Uh, opeens uh, ziek, Opeens leeft hij en dan leeft hij niet meer. Hij wordt gesluurd van een kant naar een andere kant. Hij is niet de baas voor zichzelf. Maar ik bedoel een mens die werkt zoals jullie, ieder van, van ons. Die doet zijn best, probeert zijn best te doen om te werken individueel. En dan ervaar je gedurende 24 uur per dag en dan. Een paar momentjes op na. Ervaren wij deze plaats. Goed opletten wat ik probeer. Ik had gezegd, dit principe is, van correctie, is voor de zeer gevorderde En dan ervaar je deze plaats. Hoe moet je daarmee omgaan? Moet je dan zeggen, ja, de wereld is mooi, de wereld rechtvaardig. Natuurlijk rechtvaardig het besturingssysteem. Maar jij voelt dan dood op deze plaats, de kort. Wat moet je dan doen? Dan telkens, wanneer, die wil jou, wanneer jij verbonden bent met deze plaats. Je kan niet eh, andere dingen, eh, dus eh, jezelf, als het ware, isoleren dat deze plaats. En zeggen, nou, deze plaats, als het ware, die, die behandel ik niet. Maar de rest, dan word ik gelukkig. Net zoals die eh, religieuze... Kinderen. Leuk. Maar jij moet wel dat alles werken met werken aan, zowel boven de gezels, als onder de gezels. Hoe dan? Hoe te doen? Wat te doen als ik voel dood daar in deze plaats? Tussen die, de, de helft van de jezood, onder de jezood en de maagroep. Te kort voel ik daar. En dat is dood, zit daar. Dood betekent dat dit. Um, door de zonde, door mijn zonde, uh, de zonde van Adam, daarvoor interesseert mij, moet mij niet zo interesseren, door wie dan ook. Het is feit, feit, het is een voldongen feit, dat daar is de koor, daar is de dood. Wat moet ik doen? Dan moet je telkens, al is het maar honderd keer, duizend keer, zoveel als het is, dan moet je zeggen binnen jezelf, Terwijl jij verbonden bent met deze plaats die dood voelt als dood. Daar waar ook de lekkage is van het, aan het eeuwige leven. Dat, waar de kripoot aanzuigen enzovoort. Dan moet je uiteindelijk zeggen en steeds dat herhalen binnen je hart van... Eh, ik vrees niet voor de dood. Maar dan zeggen dat betekent kracht doen. Niet vermetel doen. Eh, niet eh, doen zo groot dat jij dat iets kan berekenen. We kunnen absoluut niets berekenen. Juist wij die individueel geestelijk werk doen eh, weten dat dit allemaal. Allemaal komedie is wat van al die tzadikim, al die rechtvaardigen die met charisma iets aan ons laten zien, alsof zij iets zijn. Geen mens op de aarde was, is of zal zijn die dat deze plaats niet als dood ervaart. Vooral kabbalist, omdat die geen komedie speelt. Maar dan moet je het. Overwin. En jij weet dat je dit niet kan. En jij overwint door jouw wils, de wilskracht. Door te zeggen dat ik, um, ik vrees niet voor die dood. Wat jij ervaart op dat moment. Ik vrees niet voor die dood. Daarbij moet je deze, de kracht doen. Want deze plaats wil als het ware... Daar wordt de energie afgezogen. De, die plaats zegt jou, doe normaal. Doe normaal, zegt jou deze plaats. Ga niet boven jouw kracht uit. Verleg de grenzen van jouw ziel niet. Doe normaal en die andere dingen, die wil jou klinieren, die wil daar af, af, uit, afzuigen, al jouw energieën. En telkens wanneer je dat je voelt, dat, het, dat die jou klinieren, dat die jou, uh, die, dat dood, is het ge, dat gevoel van dood. Je weet, je weet wat ik bedoel, het gevoel van het eeuwig leven en het gevoel van dood. Alles wat, um, uh, het vers, wat verschilt tussen het gevoel van het eeuwig leven en... Uh, en, de, en dat, is, dat verschil is delta, dat is de dood wat jij ervaart. En dan telkens uh, onvermoeibaar zeg ik vrees niet voor de dood. En daarmee overwin je. Over mij, dat is ook de kracht van Yeshua. Yeshua leert het ook. Daarmee telkens wanneer jij zegt, ik vrees niet voor die dood wat ik voel. Overwin jij de wereld. En dan bij elke keer kan je zeggen, ik heb de wereld overwonnen. Ik heb de wereld overwonnen. Telkens overwin jij dat klein stukje, bij klein stukje, de wereld. Betekent de wereld van de wens om te ontvangen voor zichzelf. En op deze manier levert het jou een. De uitstekende. Eh, methode, werkzame methode, om ook deze dagen, donkere dagen en maanden, eh, te oefenen. Want straks komt de zomer en dan zal je dan vergeten van wat ik gezegd, hier gezegd had, over de, dit principe van, eh, ik vrees niet. Voor de dood. Want dan zal je lekker vinden, verlekkerd zijn enzovoort. So nee, ook dan zal je dat ook telkens dienen zetten zeggen. Precies dezelfde woorden, precies dezelfde houding. Maar nu is een mooie tijd om dat te oefenen daarmee. En te zien dat het, wel, dat het uh, werkt veel.